Heel veel later zou het tot me doordringen dat het erg moeilijk was geweest voor mevrouw Ruislaander om zoveel moed te verzamelen en mijn hulp in te roepen. Maar het was dan ook haar laatste kans, want de volgende morgen zouden ze een Bezimeren. Er waren nog maar negen uur over en dan zou de onvermijdelijke ontmoeting plaatsvinden. Ze zou haar echtgenoot van de kade moeten afhalen. Ze nam een kamer in Hotel Magnifical en zag daar in het gastboek mijn naam. Ze had mij nog nooit ontmoet, maar ze wist dat ik de enige zou zijn die haar nog kon helpen. Ze stuurde het meisje weg en ging naar mijn suite nummer 24. Gelukkig had ik een nogal stevige bediende, en toen mevrouw Ruislaander aanklopte, opende hij de deur en posteerde zijn grote lichaam op de drempel, vlak voor het beeldschone, vrijele vrouwtje. Ze had geen kans meer. Ten slotte kan iemand als ik allerlei zeurende mensen verwachten in een hotel, en ik kon daarom ook zomaar niet iedereen binnenlaten. Ze vroeg mij te spreken en mijn bediende zei dat ik lag te rusten... maar dat hij het toch even zou vragen. Ik had het verhaal bij de deur al gevolgd... en had haar ook horen zeggen dat ze geen afspraak had gemaakt... maar dat ze me toch graag wilde spreken. Dat van die afspraak klopte wel, want ik maak nooit afspraken. Tegen mijn bediende vertelde ze dat ze de vrouw was van de bekende diamanthandelaar... en dat ze me wilde spreken in verband met de Attenbury diamant. Dit alles wekte mijn belangstelling... En ik zei dat mevrouw toch maar binnen moest komen, maar dat ik wel even een kamerjas moest aandoen. In pyjama kan je tenslotte op zo'n moment niet verschijnen. Toen ik binnenkwam, hoorde ze me niet. Eindelijk merkte ze me op en ze scheen nogal verschrikt. U zult wel de meest vreemde dingen van me denken dat ik u op deze tijd van de dag nog kom bezoeken? Ik vind het nogal moeilijk om hier een aanvaardbaar antwoord op te geven. Als ik zeg helemaal niet, klinkt dat overdreven. En als ik zeg ja, is het toch al grof. En laten we deze vraag daarom in het midden laten. Vertelt u me maar eens rustig waarmee ik u kan helpen. Ik ben bang dat ik me nogal belachelijk maak als ik zeg dat ik denk dat u me kan helpen. Hm. Maar ik zag uw naam in het gastenboek en ik wilde die mooie kans niet laten lopen. Ja, wat ik vragen wilde, ja. Wilt u nog iets drinken? Uh, graag, ja. Goed. Ja. Uh, gaat u rustig uh, verder, mevrouw Ruislaander? Uh, ik ben getrouwd met Henry Ruislaander, de diamanthandelaar. Tien jaar geleden zijn we hier gekomen uit Kimberley vandaan. We hebben ons toen ook hier in Engeland gevestigd. Mijn man maakt nog ieder jaar zakenreizen naar Afrika. Uh, morgenochtend komt hij juist weer terug met de Zambesi. En uh, dat is voor mij het grote probleem. Ik heb namelijk vorig jaar een prachtige halsketting van hem gekregen. Een ketting met 116 stenen. De vlam van Afrika. Ik heb erover gehoord. Ik wist niet dat u het verhaal kende. Maar goed, die ketting is gestolen en dat mag mijn man absoluut niet weten. Maar ik kan hem ook geen vervalsing voorhouden, dat merkt hij direct. Ja, nu bent u naar mij toegekomen omdat u er liever geen politie bij heeft. Ja, dan, dan kunt u waarschijnlijk beter alles vertellen. En nog beter, waarom mag de politie niets weten? Het heeft geen enkel nut om de politie erbij te halen. Ik weet wie het gedaan heeft. U kent hem ook wel, Ene Paul Melville. Mm -hmm. Ik geloof wel dat ik hem wel eens ontmoet heb, ja. Een uh, donker type, nogal opvallend. Een uh, soort ampelopsis. Ampelopsis? zeker zo'n klein steeds plantje met zuignap. Ach, u weet wel. Het, het eerste jaar kleine scheurtjes, het tweede jaar aardig om te zien. En het jaar daarna is het, het uh, huis overwoekerd. Oh. Uh, u mag nu gerust zeggen dat ik wel grof ben. <laughs> het klopt precies als u het zo vertelt. Erg aardig om zo over hem te denken. Maar goed, hij is een verre relatie van mijn man. Op een keer belde hij me s'avonds op terwijl ik alleen thuis was. Hij kwam op bezoek en we raakten in gesprek over juwelen... en ik haalde mijn juwelenkist met daarin de vlam van Afrika. Later, toen hij weer weg was, ruimde ik alles op... en ik merkte dat de ketting uit het kistje was verdwenen. Wat een onbeschaamdheid. Maar nu moet u toch eens naar mij luisteren, mevrouw Ruislander. U bent het hem eens dat hij een uh, ampelopsis is. Maar u wilt er niet de politie bij betrekken? En u vraagt mij om advies. Is die man dat nou wel waard? Nee, hij is niet waard. Maar ik heb u nog niet alles verteld. Hij nam nog meer mee. Een klein schilderijtje. Dat bezet was met diamanten. Aha. En dat zat ook in het kistje. Maar het zat in een geheim vakje. Ik, ik begrijp niet hoe hij wist van het bestaan ervan. Het is zo'n oud kistje, familiebezit van mijn mans familie. Ik veronderstel dat hij van het vakje afwist. En vermoedde dat een onderzoek niet zonder resultaat zou blijven. In ieder geval verdwenen de ketting en het portretje op dezelfde avond. En hij weet dat ik het niet durf terug te vragen, omdat deze twee dingen dan samen gevonden worden. En het was natuurlijk wel iets meer dan een portretje alleen. Mm -hmm. Er zat een uh, herinnering aan vast, veronderstel ik. Stonden namen in met een inscriptie. Passage van Petronius. Oh, helemaal. Ja. Dat lijkt me voor dat soort dingen een erg duidelijke schrijver. Ik ben nogal jong getrouwd met mijn man. En we hebben nooit zo erg goed met elkaar kunnen opschieten. Hij was weer een keer op zakenreis naar Afrika. Toen gebeurde het. Na afloop van de affaire was ik nogal verbitterd. Dat had ik beter niet kunnen doen. Hij liet me namelijk in de steek, begrijpt u? En dat kon ik hem niet vergeven. Ik, ik heb gebeden om wraak. Nu wil ik niet meer dat die wraak nog van mij komt. W wacht eens even. Als ik het goed begrijp, bedoelt u... dat als de diamanten en het portretje gevonden worden... ook die verhouding uitkomt? Mijn man zou direct gaan scheiden. Hij zou me nooit vergeven... De kosten ervan zijn niet zo hoog dat ik het zelf niet zou kunnen betalen, maar ik heb die man vervloekt. Net zoals dat meisje waarmee hij later getrouwd is. Wat erg handig gespeeld. Maar dit, dit zou hem beide ruïneren. En als het het instrument daar vragen zou blijken te zijn, zou u het zichzelf nooit kunnen vergeven? Alles zou dan nog erger worden, hij zou u gaan haten. Het is echt vreemd. Ik heb het gevoel dat u alles begrijpt. Ik begrijp het helemaal, mevrouw. Maar laat ik u wel vertellen dat het volmaakte waanzin zou zijn... als een vrouw in zulke zaken nog eergevoel zou tonen. De ellende wordt er alleen maar groter door. Maar goed, ik begrijp wel dat uw wraak niet door ons woekerplantje verzorgd hoeft te worden. En u hebt gelijk, waarom zou u zo'n vervelende kerel de kans geven? Maar We zullen hem wel pakken. Dan moet ik even rekenen. Ik denk dat ik een week nodig zal hebben om hem een beetje te leren kennen. Dan moet de rest geregeld worden. En ja, dat zal ook nog wel een weekje duren, tenminste... Dan moet ik wel vooropstellen dat hij de spullen nog niet verkocht heeft. Maar dat vermoed ik niet. Eh, denkt u dat u uw man veertien dagen zoet kan houden? Ja, natuurlijk. Ik vertel dat de ketting schoongemaakt moest worden. Maar denkt u echt dat u... Het proberen is het altijd waard, mevrouw Wijslander. Gaat het overigens die vent zo slecht dat hij diamanten moet gaan stelen? Voor zover ik weet heeft hij nogal wat geld verspeeld bij de paardenrennen. Ja, en natuurlijk bij het pokeren. Aha. De man speelt poker? Mm -hmm. Dat is een prachtige gelegenheid om hem beter te leren kennen. Geweldig. Ik zal proberen de spullen terug te krijgen, al moet ik ze kopen. Maar ik hoop dat het niet zo ver komt. Mevrouw Ruislander, het spijt me meer dan ik op dit ogenblik kan zeggen... maar ik kan niet meer voor u doen. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik u nu naar bed stuur... want ik wil nog even goed over de zaken nadenken. Het is geweldig. Ik voel me al direct stukken rustiger als u me wilt helpen. Dank u wel. Goedenavond. Een goedenavond. En tot over veertien dagen. Uiteraard kostte het me niet zoveel moeite om in contact te komen met Melville. Maar het kostte me zoveel te meer moeite om mijn vrienden op de sociëteit zover te krijgen dat ze het goed vonden dat Melville één keer mee zou pokeren. Want dat zou dan uitgerekend moeten op onze vrije, exclusieve pokeravond en verder zou het zover moeten komen dat Melville de kaarten zou delen. Er werden wat minder aangename opmerkingen geplaatst in de richting van allerlei mensen die tegenwoordig bij het leger rondliepen. Maar uiteindelijk lukte het me toch de heren zover te krijgen. Toen Melville die avond binnenkwam, viel het hem helemaal niet op dat er net iemand weg moest, zodat hij direct mee kon spelen. Er werd een nieuw stil gepakt, zelfs dat was afgesproken. En we konden beginnen. Ik begon met te vertellen dat het mijn avond niet was. Maar gek genoeg bleef ik winnen. Melville raakte duidelijk opgewonden door mijn winst. Maar de kansen keerde en mijn volledige winst kwam bij hem terecht. En mijn opzet lukte weer goed. Door de winst raakte Melville zo vrolijk dat hij steeds overmoediger werd. Andere spelers begonnen zich terug te trekken. Melville had zeker een winst van duizend pond voor zich liggen. Het ergste was dat hij me nog pakte, terwijl ik vier vrouwen in mijn handen had. Melville had vier heren. Het ging steeds beter. Ik begon een, een beetje kwaad te doen na dit verlies en gaf hem de kaarten al schudden terug. Melville deelde en gaf onze navraag. Toen was er pas een goede reden voor mij om goed kwaad te worden. Ja, mevrouw Ruislander, en toen had ik hem goed te pakken ook. Als ik eerlijk mag zijn, moet ik zeggen dat ik er nog niets van begrijp. Het komt zeker omdat ik nog nooit gepokket heb. Ik lichtte de arm van Melville op en schudde eraan, en daar er viel eens uit zijn mouw, de joker, de belangrijkste kaart bij het poker. Iedereen die daarbij zat, was zwaar beledigd, zeker de mensen van het leger, want in het leger mag zoiets niet. Melville werd dan ook van alle kanten uitgescholden, terwijl hij er zelf niets van begreep. Wat heeft dit te betekenen, riep hij, hoe durft hij, dit is een gemene truc, ik weet zeker dat Wimsy me dat heeft geflikt. Niemand geloofde dat en mijn vriend de kolonel vertelde hem dan ook maar vast dat hij zich goed moest realiseren wat dit bij het leger voor gevolgen zou hebben. Oh. Ik legde er dan ook een schepje bovenop door te zeggen dat ik hem al een tijdje verdacht. <laughs> ik zei wel tegen hem dat we er liever geen ruil van wilden maken. Nou, viel begon weer, een nieuwe serie beschuldigingen, maar iedereen had het met eigen ogen zien gebeuren, dus hielp dat weinig. Nou, we werden het erover eens dat het voor beide partijen het beste zou zijn als de kwestie in de minne geschikt zou worden. Ik beloofde de heren dat ik persoonlijk een woordje met Melville zou gaan wisselen... en dat we de strijd dan wel zouden kunnen vergeten. Nou, Melville ging met mij mee naar mijn kamer. Ja, en toen kon u hem gaan chanteren, begrijp ik. Maar hoe wist u dat die joker in zijn mouw zat? Straks zult u alles begrijpen, mevrouw. We waren samen op mijn kamer en daar begint die Melville tegen me uit te varen. Hij zou maatregelen nemen en weet ik niet wat hij allemaal zou doen... Het kostte me heel wat moeite om hem aan zijn verstand te praten, dat toch niemand dat verhaal zou geloven. Eindelijk begreep hij dat ik er een bedoeling mee gehad had, en dat hij zijn militaire carrière niet zomaar in de waagschaal kon stellen. Ik zei hem, ik kan u die bedoelingen gemakkelijk verklaren. Het blijft vervelend voor u dat u betrapt bent bij het vals spelen met de kaart, terwijl dat kaarten ook nog om geld ging en niet om geringe bedragen. Zulke zaken zijn voor de legerleiding onverteerbare gebeurtenissen, bovendien waren er superieuren van u getuigen van het valse spel. Als u mij echter de juwelen van mevrouw Ruislaan dat teruggeeft, ik bedoel daarmee een, een ketting en een portretje, dan zal ik ervoor zorgen dat niemand meer iets over deze zaak te horen krijgt, en u zult er zelf ook niets meer van merken. Melville begreep ook best dat dit chantage was. En ik was dan ook niet van plan om dit tegen te spreken. Op dat moment kon ik de situatie alleen maar vergelijken met een spelletje poker. Een spelletje waarbij ik alle azen in handen had. Melville probeerde me nog wijs te maken dat hij niets van de sieraden afwist, maar hij kwam er gelukkig zelf op tijd achter dat hij een beetje te laat begon te ontkennen. Dat kwam ook omdat ik opnieuw begon te dreigen met het openbaar maken van deze gebeurtenis. Uiteindelijk gaf hij mij een pakje... En voegde er zeer vriendelijk aan toe dat ik wat hem betreft rustig naar de hel kon lopen. Wat een taal voor zo'n woekerplantje. Hebt u alles? Ja, ik heb alles. Ik heb zelfs de naam op het portretje gelezen oh. en ik begrijp nu erg goed dat het bekend worden daarvan een flinke rel zou veroorzaken. Mm -hmm. Overigens heb ik namens u Melville nog hartelijk bedankt voor zijn welwillende medewerking. Oh, wat afschuldig. Ik bedoel het geweldig allemaal. Ik weet niet hoe ik u moet bedanken... Ik zou nou toch eigenlijk wel eens willen weten... hoe u wist dat die joker in de mouw van Melville zat? Mevrouw Ruislander, ik ben in de loop der jaren erachter gekomen... dat je een chanteur met zijn eigen middelen moet bestrijden. Het is gewoon zo dat je bij zulke mensen dingen moet gaan doen... die door de wet niet zijn toegestaan. Ik weet dat zulke dingen hard aankomen bij anderen... maar u merkt nu zelf hoe effectief de uitwerking van dit standpunt ja, is. Ja, maar die joker... <laughs> Jaren geleden heb ik dat trucje eens geleefd van een rasgokker. De man leefde van die truc. Maar ik zei u al, je moet wel eens iets onwettigs doen... om iets onwettigs onwettig buiten de wet te houden. <laughs> nu zult u vast wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. Overigens... Ik wens u nog een prettige tijd met uw wettige echtgenoot. Maar kijkt u voortaan wel uit met die plantjes. Er zijn erbij die blijven woekeren.